Ik zal ook inshallah in het kort een samenvatting geven van de preek in het Nederlands. En vandaag heb ik mij gefocust op een advies van Lokman en hakim richting zijn zoon. Natuurlijk heb ik een aantal delen van dit advies naar voren gehaald en daarop de nadruk gelegd. En ik ben begonnen door te zeggen... Het grootste geschenk wat een vader aan zijn zoon kan geven, aan zijn dochter, is dat hij hem de juiste opvoeding meegeeft. En dat hij hem op de juiste manier benadert. En Allah subhanahu wa ta'ala heeft een voorbeeld in de Koran gegeven van zo'n vader, namelijk Lokman al-Hakim. Deze man zijn enige zorg was dat zijn zoon zou uitgroeien tot een vrome Moslim, tot een rechtschapen iemand. En daarom richtte hij het woord tot hem. En hij begon hem te adviseren. Uit zijn advies valt op te maken dat deze man houdt van zijn zoon. Want aan de hand van dit soort zaken kun je zeggen of een vader van zijn kind houdt of niet. Dat de vader zich alleen maar zorgen maakt over de wereldse zaken. dat is niet voldoende bewijs om te zeggen dat de vader van zijn kind houdt. Maar iemand die erop hamert dat zijn zoon naar de moskee gaat de Koran leert, het gebed verricht, dat is iemand die van zijn zoon houdt. En hij begon door tegen hem te zeggen, dus Lokman zei tegen zijn zoon, hij zei, hij waarschuwde hem voor veelgodendom. Hij zei, bega geen Of Oftewel, besteed niet een deel van de aanbidding aan een ander dan Allah, subhanahu wa ta'ala. Doe dat niet. Want als je het hebt over shirk, veelgodendom, dat is het grootste onrecht... ...dat een persoon kan plegen. Omricht, richting Allah subhanahu wa ta'ala. Waarom? Hij is degene die jou heeft geschapen. Hij is degene die jou heeft gemaakt. Hij is degene die jou alles heeft gegeven... ...wat je nodig hebt om in je leven te blijven. En wat doe je vervolgens? De aanbidding, die ga je aan een ander richten... ...dan Allah subhanahu wa ta'ala. Je moet wel gek zijn. Je moet wel gek zijn om zoiets te doen. Dus hij waarschuwde zijn zoon... Voor shirk. Dat is het eerste. Hij nodigde zijn zoon uit naar het aanbidden van Allah alleen. En dat is de boodschap van alle profeten. Alle profeten voorheen hebben allemaal uitgenodigd naar Tauhid. Er is geen één profeet die gekomen is en Shirk heeft toegestaan. Ze hebben allemaal gezegd, aanbid Allah alleen. Dat is de grootste daad van aanbidding die een persoon kan verrichten. Vervolgens heeft Lokman zijn zoon opgedragen door het gebed. Het gebed, beste mensen, dat is datgene waar we altijd over blijven spreken, praten. En het kan zijn dat een aantal mensen zeggen van je praat erover tot toe. Maar dat moet wel. Dat is de steunpilaar van je geloof. Het gebed, beste mensen, is hetgeen wat onderscheid maakt tussen oprecht de mokmin en een een hypocriet. Het gebed, beste mensen, is hetgeen wat wij nodig hebben om onszelf in eerste instantie te verbeteren en daarna de gemeenschap. Het gebed, beste mensen, is hetgeen wat natuurlijk een scheidingslijn aanbrengt tussen jou en de verdorvenheden, de verboden zaken. En daarom vind ik het spijtig dat ik nog steeds zie dat heel veel ouders niet de nadruk leggen op het gebed. Een ouder die zijn zoon niet aanspreekt op zijn gebed, of hij dit heeft verricht of niet, is een ouder die niet van zijn zoon houdt. Wat Allah subhanahu wa ta'ala zegt in de Koran. Oftewel, draag jouw familie op tot het gebed. En wees vervolgens geduldig. Voel harden taring. Geef niet op. Dat je zoon een keertje niet luistert, niet toegeeft, maakt niets uit. Je probeert het nog eens. En nog eens. En nog eens. Het is niet iets wat je zomaar kan opgeven. Want één ding staat vast op de dag des oorlogs. Als jij geleid wordt naar het paradijs en je ziet dat je zoon gesleurd wordt naar de hel, dan denk je, had ik het maar nog één keer geprobeerd. Had ik hem maar nog één keer op het gebed aangesproken. Het gebed, beste mensen, is een zaak die natuurlijk uitgedragen dient te worden. Niet alleen door de vader, maar ook door de moeder, zoals ik zei. Ook de moeder. We vergeten vaak de moeder. Maar de moeder speelt een belangrijke rol in het opvoeden van haar kinderen. En dan vooral de nadruk op de dochters. De dochters. Want die hebben altijd een sterkere band met hun moeder dan met de vader. Zij moet hun leren wat het is om een moslim te zijn. Zij moet een iman in hun harten planten. Zij moet hun de regels van de islam leren respecteren en waarderen. Zij moet hun in relatie brengen met het hijab, met het gebed, met andere voorschriften. Dat zij opgroeien met deze zaken. Dat deze zaken een onderdeel van hun worden. Dat zij nooit meer deze zaken zullen verlaten. Ongeacht wat de mensen over hun zeggen of tegen hun zeggen. Ze houden vast aan hun gebed. Aan hun hijab. Zie hier, rukman rahmatullahi alayhi. Hoe deze man zijn zoon aansprak op dit soort zaken. En vervolgens zei hij tegen hem. En draag het goede uit. Nodig uit naar het goede. En keur het slechte af. Dat is ook een eigenschap, een kenmerk van de moslim. Dat hij het goede verkondigt en het slechte verwerpt. Dat is waar het allemaal om draait, beste mensen. Wij moeten elkaar aansporen tot het goede. Elk ander aanmoedigen tot het goede. Dat maakt ons zo bijzonder. Wij zijn één gemeenschap, één lichaam, zoals ik meerdere malen heb aangehaakt. Die overlevering van de profeet. Eén lichaam. En als één van ons ziek is, dan is het algehele lichaam ziek. Maar dit is natuurlijk niet weggelegd voor iedereen. Ik heb gezegd, iemand die onwetend is... Die heeft geen aandeel in Amr al en al-Nahya al-Monkar. Want Amr al-Mahrof al-Nahya al-Monkar kent een aantal voorwaarden. De eerste voorwaarde is kennis. Kennis van de Koran, kennis van de Sunnah. Rekening houden met de omstandigheden van de mensen. Dus men moet ook over enige wijsheid beschikken. Om duwen te kunnen verrichten. Een jahil daarentegen, de onwetende persoon. Die moet juist nastreven om die onwetendheid bij zichzelf weg te nemen. Dat is een vorm van Monkar die hem heeft getroffen. En die moet hij bij zichzelf proberen weg te nemen. En als ik zeg Amr bin Maruf munkar dat is iets wat ook geduld vecht. Vandaar dat Lokman tegen zijn zoon zijn. daarna. Waswir ala assad. En wees geduldig ten opzichte van de dingen die jou overkomen. Wees geduldig. Waarom? Want iemand die ervoor kiest om de weg van de profeten te bewandelen, namelijk de weg van Da'wah, verkondigen van het woord van Allah subhanahu wa ta'ala, die moet er zeker van zijn dat hij beproefd zal worden. En dat hij vijanden zou hebben. Die hem voor alles en nog wat uitmaken. En misschien gaat het zo ver dat ze hem iets willen aandoen. Maar je moet geduld hebben. Dat kan niet anders. Allah zegt over de profeten dat zij allemaal vijanden hadden. En dat geldt ook voor de volgelingen van de profeten. Dat geldt ook voor de geleerden. Dat geldt ook voor de duaat. En de laatste zaak die hij aanhoudt is de omgang met mensen. Hoe men dient te zijn met mensen. En een van de belangrijkste zaken die hij hier onderstreept, is namelijk niet hoogmoedig zijn ten opzichte van de mensen. Zorg ervoor dat je altijd je nederig opstelt ten opzichte van je broeders en zusters. En verhef ook niet je stem op straat, wat je sommige moslims ook ziet doen. Wat bereik je daarmee door je stem te verheffen? Wat bereik je daarmee door hard te schreeuwen? Het enige wat je kan bereiken is dat de mensen een gelijkenis gaan trekken tussen jou en een ezel. Zoals Allah subhanahu wa ta'ala in de Koran zelf te kennen Dus een moslim kenmerkt zich met deze prachtige eigenschappen. Die wij allemaal onszelf moeten toe-eigenen. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons in staat te stellen. Om deze kennis om te zetten naar daad. En we vragen Allah subhanahu wa ta'ala om ons naar succes te leiden. Amen. Succesvol te maken in het wereldse en in de jenama's. En